Is zin in ZFM. ZFM. Met nu. Goedemorgen, Zantwoord.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 Nee, nee, nee. De ladder die je elke 14 dagen in de krant ziet staan, dat zijn echte cursussen en de workshops. En deze brochure, die nu voor het tweede jaar uit is, dat daarin staan al onze activiteiten, onze cursussen en workshops, maar ook onze hulp en dienstverlening. Want Pluspunt doet natuurlijk een hele hoop. En ook op het gebied van vrijwilligers voor de belasting. En nou ja, dat staat allemaal in deze brochure verzameld.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 Ja, dan kunnen ja, jullie een, een, een, een vrijwilliger daar opzetten. En FIP uh, en die coördineert dat. Je en, en zegt uh, dus vraag en aanbod. Ja, en, en op donderdag om kwart over één is er altijd de FIP-vacature van de week in, op, op, op ZFM. En op uh, de, eerste, de eerste week van de maand heb je de FIP-vacature van de maand in, in de Zandvoortse Courant. En uh, we hebben natuurlijk de FIP-prijs, de vrijwilligersprijs, die Wanneer, er straks weer aankomt. Aan toch? Ja, november, eind november. november. Ja. En uh, dit jaar gaan we dat iets anders aanpakken. Maar dat, uh, dat de tijden, dat horen jullie terzijde tijden nog. Uh, en merk je dat er gebruik van gemaakt wordt? Dat het, uh, uh, de, kijk, de hits kan je natuurlijk tellen. Iedereen heeft zelf een keer gekeken, maar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 Uh, dat weet ik niet. Verder. Goed, moet, <laughs> maar Ik zit. Ik aan in. mijn broer vragen, want die rijdt erop. Precies. Okay. Dat doen we een andere keer. Okay. Nee, de bewegingscursus is deze ja. week weer begonnen. Want die beginnen altijd als eerste. Mensen willen lang doorgaan. Er is nog wat ruimte op een plek. Had hij yoga? We hebben al jarenlang een hele fijne yoga docent in Zandvoort. Zij is echt yoga. Dus zij bindt ook wel echte mensen nee, aan haar. Uh, Alexandra Dreeman, Zij is echt een, uh, een hele fijne yoga docent. Mm -hmm. En... Uh, we hebben zelfs verleden jaar drie groepen yoga gehad. Nou ja, medische gym, de bewegingscursus. Ze willen altijd langer, vroeger starten. Die willen lang, lang achter elkaar ja. cursus.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 24 september. Woensdag 24 september. 24 september. En is de mobiliteitsdag in, op het FOMA-plein? Op, nee, is op het, op dit het... jaar is hij op het terrein van Nieuw Unicum. Dat is voorjaar. Ja. ja. En uh, ja, het is gewoon, ik vind dat heel erg leuk. Het is een, leuk, een, gezellig een bijzonder dag. evenement. En ik ja. daag ook alles voor de uit om daar te gaan kijken. Ik ja, precies. Ja, enig. En het is een geweldig evenement. Ja, ik vind het ook altijd heel leuk. En dan... Uh, dan uh,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 Uh, dat is een hele goede vraag. Ik, ik, ik kan me voorstellen dat het richting uh, uh, uh, landjes is, maar... nee, we hebben de volkstuinen daar. Goed. De duinen, het is bij de duinen daarbij. Nou, volk... Ja, dan ligt erachter. Ja. is het, de is, volkstuinen is, uh, de het is, wordt een struintocht, struinen en speuren. Uh,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 Ja. Je hebt heel veel informatie. De brochure ligt ongeveer overal. Bij de bibliotheek, bij jullie. Ja, hij is, Bruna. Hij, ja Bruna ligt die. Ja. Uh, Huis in de Duinen. Ja. Wat huisartsenpraktijken. Fysiopraktijken. En uh, bij deze dus alle mensen die wat, uh, wat willen lezen over Pluspunt. Ga naar die uh, diverse punt toe. Ja, je kunt, jullie... oh. je, je kunt hem ook downloaden. Je kunt hem ook downloaden bij... Uh, bij de site www.plus.nl ja. www.plus.nl ja. Ik heb Plus nog een laatste vraag. zo is een wat meer algemene. Maar misschien kun je die niet beantwoorden. Maar ik ga toch vragen. Uh, pluspunt uh, heeft zich altijd gericht of geprobeerd te richten op, op iedereen.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 Nou, kijk, met Floortje is natuurlijk, is, is de jeugd heeft een aardige boes gekregen. Ja. Dus, en en nou ja, daarbij hebben we natuurlijk nu Rens die, de, die ook het kinderwerk doet. Ja. Dus, maar plus is, zolang ik er zit wel altijd voor iedereen geweest. Ja. Okay. En um, in, in het, in het, Zeker in het cursusbureau, daar, daar zitten natuurlijk ook ouderen en ook jongeren. Er zijn ook heel veel volwassenen van uh. ja, 40, 50, beeldhouden en uh, okay. boetseren. Dat zijn echt uh. allemaal mensen tussen de, ja volgens mij tussen de 40 en, dus, de, en de 55. Volgens dus spreiding in leeftijd. Het is keed. Uh, Absoluut. Omdat je over de jeugd begon, Hoe is het met de jeugdkampen van Flor? Uh, loopt dat? Ja, het stond ook een stukje in de krant hè? Af, het is ontzettend leuk geweest weer ja? dit jaar. Ja, ja heel vrienden. enthousiast waren ze ja. en. Uh, en uh, je kunt een leuk stukje lezen in de Zandvoortse ja. Courant. Ah, komt er komt in oktober uh, nog een kamp, hè? Er komt een tienerkamp. Ja, ja in de herfstvakantie heeft uh, Floortje een tienerkamp. Ja. Nou, in ieder geval, de, de ochtend de koffie drinken gezamenlijk, zien er altijd heel gezellig uit. Uh, ja. Als het er je daar binnenkomt, wordt heel geanimeerd. Wil je Nou, ik moet er voor wat anders uh, af mm -hmm. en toe zijn. Lekker, maar, uh, ja, want, uh, <laughs> ja. ja. Een, uh, poek, ja. Het, het ziet er heel gezellig, gezellig ja. uit, wordt geanimeerd, gepraat nou, en, drinken, ja. heel leuk. Ja, absoluut.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 I call you on the phone so, but I don't have a dime, Darling, you're so far behind.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 Dan komen we in uh, jullie komen in Zandvoort aan en dat wordt natuurlijk feestelijk uh, ergens midden op het Raadhuis Klein of zo. En daar sluiten de rest van de groep aan. Ja. Is die ook open? Mag iedereen het laatste stuk meelopen? Ja, ja. maar wel opgeven, neem ik aan. Ja, uiteraard uh, wel even inschrijven van tevoren. Um, en eigenlijk wat we doen met de inschrijving is dat uh, op het moment dat je inschrijft, dan krijg je van ons uh, een, een sponsorshirt. Waar we natuurlijk ook de lokale ondernemers en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 Mag ik weten hoeveel uh, uh, lopers je nu al voor het laatste stuk hè?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 een aantal dingen, een aantal flyers, een okay. aantal posters. En die yes. komen, natuurlijk, gewoon op de bekende plekken te hangen, zodat het gewoon ja, zoveel mogelijk. Ja. En op de radio is en leuk, maar niet elke Zandvoort, jammer genoeg, luistert naar dit programma. Dus we zullen oh. nog een deel van de, de ook niet, niet, niet zo bescheiden ja, <laughs> ja, We zullen maar nog een klein deel moeten bereiken, ja, maar ja, daar ja. gaan we voor zorgen. Ja. En, ja. Uh, He, los van de, de post en de flyers. Dat zal natuurlijk ook social media daarbij ja. uh, bij helpen. Je ja. Ja. Ja. begon over Hans Bank. Dan wil ik hem wel even uitdagen dat hij in ieder geval een stukje meeloopt. Uh, nou, zou... die, die toezegging is er al. Oh, die is er al. Ja, ja, ja. Nou, <laughs> dat zien we elkaar zeker. Um, ja, ik weet eigenlijk genoeg. Ja. Daar kan ik op kijken. Daar kunnen we ook op inschrijven. Ja. En we, ja. uh, ook op doneren via de knop. Er mogen nog mensen meedoen, liefst dames vanaf, uh, vanaf Leeuwarden, Leeuwarden. Ja. en de rest loopt vanaf Zandvoort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 Ontzettend bedankt. Je ziet gelijk al uh, Hans Houweling, Die is flitsend aangesloven. Uh, we gaan over naar Hans Houweling. Ja, okay. Ontzettend veel bedankt. En ja, morgen ja. veel plezier. En uh, geniet nog een beetje na van de mooie tentoonstelling. Ja, en tot de volgende keer. Tot de okay, volgende keer. Ja. Tot ziens. Ja. Aangeschoven in, uh, in verzwinde spoed. Nou ja, te laat. We hebben nog wel een paar minuten. Druk op de uh, weg. weg van ja. het. Uh, Altzheimer Café, welkom. Ja. Goedemorgen. Wij hebben net even gesproken met iemand van, uh, met Hella van uh, Pluspunt. Hm? En die had het over de dag okay. van Alzheimer. Ja, klopt. Nou, kan je ons daar. Uh... Ja, de informatiemarkt, zoals ja? we dat noemen. Graag. Ik heb hier nog een. Uh, ik heb toevallig folder bij me, Ik ga nog net even uitgeprint. Dat is op uh, vrijdag 26 september. Organiseren we een beetje in het kader van de Wereld Alzheimer dag. maar die is er nog al geweest. Een informatiemarkt samen met uh, ook Zandvoort, pluspunt. Een informatiemarkt in, uh, dat, in het steunpunt uh, uh, aan de Vleemingstraat. Ja. En dat uh, is een, uh, een informatiemarkt waarin allerlei organisaties zich presenteren. Zorgorganisaties, Draagnet, nog andere organisaties. En waarbij we een film vertonen, een documentaire. documentaire heet Mist. En die gaat over, uh, ja, over een, een echtpaar waarvan de man...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 Een bewuste keuze om die uh, nou, uit te het, nodigen? Uh, het is een bewuste keuze in ieder geval om een huisarts uit te nodigen. We, we, ja, dus, maar een Zandvoort? Dus ja, dan doe je dat natuurlijk. Als je in Zandvoort bent, dan uh, neem je Zandvoort huisarts. Dat nou ja, vinden je, wij wel. Dus, jullie dus, hebben bij voorkeur. <laughs> jullie hebben heel veel specialisten gehad die niet uit Zandvoort komen... om over nou, hun onderwerp te praten. Ja, natuurlijk, als het zo zich zo aandoet. Maar, maar een dichter... uh, huisarts is wat dichterbij. huisarts is bij me. Ik heb ja. Ook vaak als het bijvoorbeeld over een psycholoog gaat. proberen we bijvoorbeeld ook al van uh, het psycholoog van die bijvoorbeeld...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 dat is, lijkt me, nou ja, dat is in ieder geval prettig dat de huisarts uit Zandvoort dat kan vertellen. Blijft, blijft natuurlijk toch wel uh, je eerste aanspreekpunt, denk ik, ja. de huisarts. Cies, de huisarts. En, die hebben we na en we hebben natuurlijk ook nog, uh, dat weet dat, uh, het, het DOC-team. Dat, uh, dat is zo'n soort speciaal team met staan wat samen draagt. Mm -hmm. Het DOC-team bestaat uit een uh, specialist, uh, oudere geneeskunde, er zit een psycholoog in en er zit zo'n case manager van Draagnet in.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 En dat begint met inloop om 7 uur en het programma begint om half 8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 Hans, bedankt voor <laughs> ja, je komst okay, en dank voor jullie de hand. aankondiging en ja. toelichting. Ja. Ja. Wij gaan eruit het eerste uur met de Bengals Eternal Flame. Oké, okay. nou, rustig ja. rusten. Ja. Ja. Ja.